Goedemorgen, een zomerse troskamerbreed met één gast. En uiteraard natuurlijk ook met veel nieuws over het drama in Noorwegen. Nu de Tweede Kamer met vakantie is, praten we elke week met één oud-politicus. Wat deed hij, wat hij nu doet en hoe kijkt hij of zij met afstand naar het binnenhof? En vandaag hebben we hier aan tafel Joris Voorhoeven. Oud-minister van de Defensie maakte als verantwoordelijke de val van Srebrenica mee... Was lijsttrekker van de VVD en is opmerkelijk genoeg nu lid van D66. U kunt ons ook zien op troskamerbreed.nl en dan ziet u ook dat Margriet Vromans er vandaag niet is. Maar nu eerst voor het laatste nieuws uit Noorwegen, Jeroen de Jager van het Radio 1-journaal. Dankjewel uh, Kees. Er zijn nu in totaal 91 mensen om het leven gekomen bij de aanslagen in Noorwegen, 7 bij de bomaanslag in Oslo en 84 mensen bij het bloedbad op het eilandje Utula. De politie die zoekt nog steeds bij dat eilandje naar mensen die het water in zijn gevlucht. En van, Jessica van Sprengen, onze correspondent, onze verslaggever... die probeert bij dat eiland te komen waar de drama zich gisteren heeft afgespeeld. Jessica, um, hoe lastig is het om daar nu te komen? Want ik neem aan dat daar, ja, daar is de politie volop bezig. Ja, de gewone weg naar uh, uh, het eiland is eigenlijk niet begaanbaar. Dat is gewoon uh, een soort snelweg. Wel, weliswaar gaat hij uiteindelijk door de bergen. Maar die kun je niet pakken. Die is al heel snel, net na Oslo, afgesloten. Wij zijn dus nu helemaal uh, via een, een, een bergweggetje gekomen. Dat heeft ons behoorlijk wat uren gekost. En we staan nu redelijk door allemaal afzettingen heen uh, bij uh, het plekje waar je dus de oversteek zou kunnen maken met een, een veerboot. Nou, die zien we niet gaan. Die gaat nu ook niet. Ik kijk wel dus nu... Nu op het eilandje, aan de overkant zie ik, uh, het, is, het is een heel klein eiland hoor. Het is echt uh, een, uh, ja, een paar uh, voetbalvelden groot uh, van deze kant te zien. Ja. Er staat een uh, wit huisje, uh, een, een soort kamphuisje. En daar, daarvoor zie ik wat gele hesjes die bezig zijn. Het is wat ver weg, dus ik zie niet precies wat ze aan het doen zijn. En er staat een busje aan die kant van het eiland. En kun je daar met uh, mensen praten die bijvoorbeeld de woordvoering doen rond die hulpverlening... en het zoeken daar verder naar mogelijk nog meer slachtoffers? Ja, er zijn hier wat politiemensen. Um, er wordt op dit moment ook gezocht naar iemand die ons daarover later meer kan vertellen. Um, wat duidelijk is, is wel dat er daar inderdaad nog een soort van gezocht wordt. Uh, ik, ik zie dus een, een lamp staan. Ik zie ook uh, wat mensen dus in gele hesjes. En aan deze kant van het water staan bewoners. Um, die staan natuurlijk daarheen te kijken. Wat gebeurt daar allemaal? Dus die zullen we ongetwijfeld zometeen ook gaan vragen. Wat zij gezien hebben en wat zij weten. Ja. Die hoofdverdachte die was eerst in Oslo wordt er gezegd. Is daarna naar dat eiland gegaan. Uh, jij hebt daar twee, of, uh, vrij lang over gedaan. Hoe is dat met die hoofdverdachte eigenlijk gegaan? Hoe snel is hij vanuit Oslo bij dat eiland gekomen? Op zich duurt dat normaal niet zo lang. Als die weg gewoon open is, dan kun je dat binnen nou, een uur, ruim een uur, kun je dat met de auto wel doen. Waarschijnlijk heeft hij dat dus ook gewoon met de auto gedaan. Um, hij is toen bij de veerpont aangekomen en volgens ooggetuigen heeft hij daar dus in zijn politiepak gezegd... Ik ben van de politie, er is iets heftigs gebeurd in Oslo en ik wil graag eventjes mijn boodschap overbrengen aan de mensen op het eiland. Mag ik mee? Hij is dus gewoon door de veerboot um, ja, overgezet. Hij is dus zo aan het eiland... Uh, hij, hij zo de oversteek heeft hij kunnen maken. Uh, en ik vroeg net ook aan een politieman, ja, hoe, hoe zit dat dan? Want hij moet toch tassen bij zich gehad hebben met wapens? Hij had drie wapens, voor zover we weten, bij zich. Hm. Nou ja, daar kunnen ze in, op dit moment nog niet heel veel over zeggen. Er gaat nu, as we speak, een bootje langs. Het lijkt een, nou ja... Uh, ik kan zeggen een politieboot, ik weet het niet zeker... maar die gaat met volle vaart langs. Jij nee, zoekt dat allemaal voor ons uit. NOS-verslaggever Jessica van Sprengen daar. Over de 32-jarige dader wil de politie uh, verder weinig zeggen. Uh, zijn naam en foto zijn bekend. De politie vertelt uh, wel dat hij meewerkt aan het onderzoek. Ze omschrijven de 32-jarige man als een christelijke fundamentalist. Hij handelde in zijn eentje en zou niet verbonden zijn... aan een of andere internationale terroristische... Tot zover deze update, update om half twaalf uur. Oké, dankjewel ja. Jeroen de Jager. En als er inderdaad aanleiding voor is, dan misschien ook nog wel eerder dan half twaalf. Maar we praten natuurlijk toch even over door... Uh, met onze gast Joris Voorhoeven. En we hebben ook nog een oud-minister, Bram Peper, aan de telefoon. Maar eerst uh, u, meneer Voorhoeven, uh, even heel kort. Uh, u bent uh, minister geweest, uh, zelfs minister van Defensie. U kent uh, het gevoel van verantwoordelijkheid bij dit soort grote gebeurtenissen. Wat is uw gedachte hierbij? Mijn eerste gedachte was uh, dat het vreselijk belangrijk is uh, om een hele strikte regel en controle te hebben wat wapenbezit betreft. Kleine wapens, waar dit soort vreselijke grote tragedies mee worden aangericht... zijn bij elkaar op de wereld een soort vernietigingswapen in slow motion. En een rechtsorde zoals Nederland en Noorwegen en andere landen... moeten dat zoveel mogelijk uitbannen. Goed, um, we gaan. Ik heb het al even aangekondigd naar Bram Peper. Meneer Peper, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent uh, oud-partij van de arbeidsminister van Binnenlandse Zaken in uh -huh. het uh, tweede kabinet. Kok was ja. u dat, meen ik. Uh, maar bovenal, u kent uh, Noorwegen heel erg goed. Ja. Uh, u heeft er gestudeerd, u komt er heel erg vaak. U ja. bent er ook wel eens naartoe geweest om rust te zoeken in een uh, Noorse boshut, geloof ik. Ja. Um, uh, ja, de eerste voor de hand liggende vraag eigenlijk is... overal in de wereld uh, is wel iets. Maar nu uitgerekend in Noorwegen dachten wij het toch... dat is nog een plek waar nooit iets gebeurt. Ja, gelukkig maar. Maar dat is uh, gisteren afgelopen. En kijk, Noorwegen is, is een hele open samenleving. Ik ken dat regeringskwartaal waar die uh, is die ontploft... Uh, ja, daar kun je gewoon rondlopen, zal ik maar zeggen. Daar is, uh, daar is van bijzondere veiligheid geen sprake. Trouwens, uh, als je het paleis kent van de koning in Oslo, ja, daar, daar zit een tuin omheen. Daar loopt iedereen doorheen. Ik bedoel, je loopt gewoon langs het paleis. Uh, is geen enkel probleem. Dus, en, dit, dus dit zijn buitengewone uh, veranderende uh, ja, toestanden eigenlijk. Dit, dit is, is ongekend. Ik bedoel, ik. Ik heb een kenniswerk bij Buitenlandse Zaken. En als ik in Oslo ben, dan bel ik even op. En dan uh, ga ik naar de portier en dan zeg ik... Uh, ik heb een afspraak met die en die... Uh... Oh ja, ik zal even naar boven bellen. En dan komt die persoon of naar beneden of ik ga naar boven. Uh, maar van controle, op een bijzondere manier, is geen sprake. Ja, wat doet dat met zo'n land dan, denkt u? Uh, ja, dat, uh, ik heb vanmorgen twee Noorse vrienden gebeld. Ja, die zijn helemaal in shock. Uh, dat... Uh, dat, uh, ik bedoel ze zijn, ze zijn, uh, zijn zo vrijheidslievende mensen dat die, uh, dat die controles die wij kennen in De Haag, en die ken jij ook wel, uh, uh, Kees, die, die heb je daar niet. Uh, nee. Nauwelijks. Uh, die ga je, nogmaals, je daar dus wel krijgen. Dat is ja, al Kijk, vast. als jij, nogmaals, als je uh, het paleis ligt in midden in de stad, uh, dan kun je langs, ja, dan loop je, dan loop je langs. Dan nee. uh, heb je een. Uh, de appartementen zijn goed te benaderen. Het stoerding, het parlement staat midden in de stad. Uh, heb ik van bijzondere veiligheidsmaatregelen. Heb ik nooit iets gemerkt. Ja, ze controleren je wel wat, maar... Uh... Als je het vergelijkt met de Tweede Kamer is het allemaal even uh, rustig en zacht. Nee, nee, precies. Als je in de Tweede Kamer alleen ja. al bent, dan is het zelfs moeilijk om eruit te komen. Ja. Ja. Maar uh, even uh, toch naar uh, de betekenis van deze actie. Er wordt uh, uh, al snel in het begin een link gelegd met ja. een terroristische actie van uh, extreme uh, moslims. Maar er is helemaal geen sprake van. Het is gewoon... Een Noors iemand. Ja. En die wordt nu verdacht van uh, rechtsextremisme. Uh, uh, uh, samengebracht in een cocktail met uh, uh, extreem godsdienstgevoelig. Um, dat rechtsextremisme. Um, is daar sprake van in Noorwegen? Nou ja, je hebt hele kleine groepen altijd wel gehad van echte nationalisten. Uh, maar dat zijn hele kleine groepjes. Uh, motorjongens, Hells Angels-achtige types. Uh, maar dat zijn, dat zijn hele kleine groepen. En uh, ja, er wordt niet zoveel betekenis gegeven. Ze worden wel in de gaten gehouden. maar het, het feit dat men daar aan dacht is ook wel begrijpelijk. Omdat er een proces is gaande tegen Moeller Kreker. En dat is een... Uh, ja, dat moet je wel noemen een echte terrorist die ze willen uitzetten. Maar die heeft een geweldig netwerk... En die die, bestrijd, die staat nu voor de rechtbank. Hè? En er is wel een uh, versterking van het klimaat tegen buitenlanders in Noorwegen gaande. Ja, dus ik, hoorde, ik hoorde vanmorgen uh, iemand die ook lang in Noorwegen heeft gewoond in een nieuwsshow zeggen... dat ook in Noorwegen de mensen wel enigszins op zoek zijn... naar het uh, meer benadrukken van hun eigen identiteit. Ja, ja absoluut. Er is, er is een, kijk, Er is een hele grote partij... Dat is de vremskriet de Vooruitgangspartij. Die heeft ongeveer 25% van het electoraat achter zich. En die heeft, die heeft zich sinds de jaren 70 ontwikkeld tot een hele grote partij. Is dat vergelijkbaar met wat wij in Nederland kennen? Ja, een beetje PVV-achtig. Dus sterk nationaal gericht. Uh, niet, uh, geen voorstanders van immigratie. Uh, zeer sociaal in de zin dat ze vinden dat de Nooren of dat de huidige regering te veel op die olie. Zit, niet waar? En dat ze daar veel meer van zouden moeten gebruiken voor het, uh, voor het schoolwezen, de oudjes en je verzint het maar. Allemaal dingen die je hier ook hoort. Uh, dus die, die, uh, dat is wel een sterke beweging, maar die hebben helemaal geen, uh, geen geweld in hun pakket. Uh, die zit in alle provincies. Je hebt een districtensysteem, dat is hier aan te bevelen overigens, maar. Uh, die uh, 25% er zijn burgemeesters van die partij uh, burgemeesters, ze zitten in gemeenteraden hebben een goede organisatie als je midden in de stad bent zie je uh, groot op een hmm. prachtig gebouw staan dus dat is een zeer gevestigde partij hun voorzitter was destijds ook uh, uh, vicevoorzitter van het parlement nee. Uh, nee, goed, uh, dus het is... dat is geïntegreerd maar de, het klimaat Ten opzichte van buitenlanders. De integratie is de afgelopen tien jaar veel uh, sterker aangezet. Ja, de hoe de, ja, hoe dan ook. Uh, de, de echte oorzaak, of liever gezegd de reden van dit drama, is nog niet bekend. Nee, nee. En wat dat betreft kan ik u eigen woorden citeren uit een interview in het Dagblad Trouw vorig jaar. Het leven is ingewikkeld en onverklaarbaar. Ja. Zo is het wel, geloof ik. Hè? Ja, ja, zeker als het een heelling is, wat overigens wel merkwaardig met mijn Noorse vrienden, met wie ik vanmorgen belde... die begrijpen ook niet dat iemand uh, langs zoveel slagkracht... kan ontwikkelen in het regeringskwartaal. Ik ken dat, uh, de ja. deel van de stad. U zei dat. En dan vervolgens naar uit gaat. Ja. Dat is een eilandje in een fjord dat ten noorden van Oslo ligt. Ongeveer 30 kilometer van Oslo. En dat is een binnenlands fjord, hè, dus een meer. Maar dat heeft de vorm van een fjord. Ja. En dat is een klein eilandje waar de socialistische... De de Socialistische Jeugdbeweging, al sinds decennia een zomerkamp heeft met ja. uh, lezingen, en uh, spel, ja. weet ik het allemaal wat. Ja. Noorwegen zal zich deze dag uh, blijven herinneren. Dat staat ah, ja, als dat als... staat als een paal boven water. Oké, okay, Bram Peper, dank u wel. Ja. Goedemorgen. Ja, meneer Voorhoeven. Uh... Um, u heeft, het, uh, u heeft uh, Bram Peper gehoord. U bent de uh, minister van Defensie uh, geweest. Ik begon daar zo even, al, uh, even over. Is er, uh, als er zoiets in, in, in Nederland zou gebeuren... is er dan meteen een plan klaar? Uh, gaat een kabinet de bunker in? Uh, hoe zit dat precies? Dit soort dingen kunnen in ieder land gebeuren... omdat het gaat om volstrekte, verdwaasde, haatdragende mensen... Uh, in bezit van vuurwapens en explosieven. Um, dat is niet 100% te voorkomen. Uh, je moet natuurlijk wel, uh, in welke functie je ook hebt... Uh, in politiek of publiciteit of uh, waar dan ook uh, aan bijdragen... dat er zo weinig mogelijk voedingsbodem voor dit soort haatgevoelens is... Um, en we zien in vrijwel alle democratieën uh, mensen van dit soort merkwaardige neigingen. Ja, maar goed, uh, wij praten daar natuurlijk over dit aspect uh, zo meteen uitgebreid verder. Maar heel concreet, uh, als verantwoordelijke bestuurder in een land, uh, als zich zoiets voordoet. En uh, wij denken aan, uh, aan Nederland dan. Eh, we hebben natuurlijk ook iets naars in uh, Alphen meegemaakt. Maar iets met zo'n omvang in een regeringskwartier. Ligt er dan zo'n plan klaar van er gebeurt dit, A, B, C, D? Ja, er zijn uh, verschillende uh, rampsituaties voorzien. Die worden ook af en toe geoefend. Maar de werkelijkheid is altijd net weer anders. Uh, dus het komt dan heel erg aan op uh, de snelheid van optreden... en denken en improviseren. Oké, okay, waarmee u iets gezegd heeft, maar het fijne natuurlijk niet, want... Uh, ik ben op het punt van dit soort situaties in Nederland geen deskundige. Dit is vooral een, een, een politie aangelegenheid. Uh, ik heb wel eens uh, oefeningen uh, mogen uh, meemaken... en uh, achteraf ook beoordelen uh, op Nederlandse rampsituaties. Dan zie je toch altijd uh, dat niet alles van tevoren is te regelen? Ja, dat is... Uh... Dat is duidelijk. Um, ja, nou ja, zoals altijd, uh, in Kamerbreed nemen we even de kranten door. Nou, eigenlijk uh, kunnen we bijna zeggen: de kranten staan maar met twee onderwerpen vol. Op de voorpagina is het dit waar we het hier over hebben gehad: over Noorwegen. En op de laatste pagina is het natuurlijk de Tour de France. Maar daartussendoor pik ik toch één onderwerpje uh, eruit. Wat ook uh, in Nederland in het nieuws is geweest, maar vooral in Engeland: is de relatie politiek. En pers. Daar is, uh, zoals ik uh, uit de Engelse krant The Guardian uh, maar citeer van vanmorgen, drie weken uh, dat een revolutie veroorzaakte. Journalisten die detectives inhuren om uh, uw telefoon als bestuurder af te luisteren. Het is een idee waar ik tot voor kort eigenlijk nooit opgekomen ben. Um, en andersom politici die in de gunst willen komen bij uh, journalisten en politiemensen uh, politie, die zich laten omkopen om informatie aan kranten te geven. Um, kennen wij zoiets in Nederland... of is dit uit een totaal andere wereld? We kennen het, denk ik, niet op deze schaal. Maar ik sluit niet uit dat uh, ook in Nederland... Uh, onoorbare praktijken op dit gebied plaatsvinden. Uh, het is van ongelooflijk groot belang... dat ieder uh, professioneel zijn eigen taken... op een verantwoordelijke manier uitvoert. Uh, professionele journalistiek uh, is... Um, de ruggengraat van een democratie, omdat die de mensen uh, goed voorlicht over de beleidsvragen en alle informatie uh, daarover. Uh, um, politici horen die objectiviteit van professionele journalistiek ook uh, zorgvuldig te garanderen. Uh, en zelf zich niet zo te gedragen... dat uh, ze zich afhankelijk maken van bepaalde media. Uh, want dan krijg je dit soort uh, wantoestanden. Uh, van uh, de kant van politici wordt het gedreven... door uh, de winst zoveel mogelijk uh, aandacht en kiezersgunst te krijgen. Van de kant van commerciële media wordt het gedreven... door de zucht naar geld en grotere omzet. En dat leidt uh, tot dit soort uh, vreselijke uh, van uh, in de maatschappij. Want het is zeer ernstig en het is nog lang niet afgelopen, nee. het uh, murdoch schandaal Maar even heel concreet, naar uw eigen ervaring en waarneming in Nederland... ziet u uh, een tendens dat politici hier uh, veel over hebben... om in de gunst van de kiezers te komen en daarvoor de media te gebruiken? Zoals u het uh, zegt, bestaat dat zeker. Maar um, dat is nog iets anders... Uh, dan ernstig over de schreef gaan, zoals in het Murdoch-schandaal. Uh, sommige politieke partijen werken veel meer samen met bepaalde media dan anderen. Hm. Um, en en er er een is een soort, is een, een soort uh, afhankelijkheidsrelatie dan aan het ontstaan. Uh, nou, we weten allemaal wat de meer rechtse media en de meer populistische media zijn. En uh, die overeenkomstige uh, uh, politici. Uh, men speelt op elkaar in en speelt de de, elkaar de bal toe. Maar noem, noem eens een concreet voorbeeld. Want mensen zitten te luisteren en die denken over welke krant heeft hij het nu? Die krant ja. die bij mij op tafel ligt. Ik denk dat ik geen concrete voorbeelden moet geven, want dat heeft altijd een beschuldigend effect. Dat is niet mijn bedoeling, het gaat me om het algemene verschijnsel. Het belang van onafhankelijke, volstrekt onafhankelijke journalistiek. Oké. Okay. Nou, het, uh, het signaal wat u hiermee afgeeft is duidelijk. Nou, ik ken u al lang, maar ik kan de luisteraar verzekeren. En u ook. Dat ik nooit uh, bloemen heb gestuurd op uw verjaardag. En uh, andersom ook tot nu toe nog steeds uh, niet. Dus we hebben wat dat betreft een professionele relatie. Zo is het. Nou, dit waren de kranten. Tros, Radio 1. Ja, de Kamer en het kabinet die zijn uh, met vakantie. Uh, we hebben geen weekoverzicht en zoals al gezegd, uh, één gast in de zomer. En dat is dan een oud-politicus die vertelt over toen... en we zijn nieuwsgierig naar wat hij nu, nu doet. En we praten vandaag dus met Joris Voorhoeven. Hij was onder andere minister van Defensie en politiek leider van de VVD. Het lidmaatschap van die partij heeft inmiddels verruild voor dat uh, van D66... Hij houdt zich nog steeds bezig met internationale ontwikkelingen. Niet meer als politicus, maar als hoogleraar internationale organisaties. In Leiden, aan de universiteit. En als lector, van de internationale, eh, als lector internationale vrede en recht aan de Haagse Hogeschool. En u bent ook nog uh, voorzitter, lees ik, van de Raad van Toezicht. Van uh, Oxfam, Novib, zoals mensen dat ja. eigenlijk vooral uh, kennen. Wat dat betreft kunnen we wel zeggen dat er nog leven naar de politiek is. Of eigenlijk eindelijk. Naar de politiek. Het uh, ja, uh, het leven verandert natuurlijk als je uit de politiek stapt. Maar tegelijkertijd ben ik me altijd met dezelfde vraagstukken uh, blijven bezighouden. Maar nu vanuit het uh, gezichtspunt van onderwijs, onderzoek en advisering. Ja. Uh, er moet toch wel even in de inleiding al uh, op, op twee momenten in deze uitzending gezegd. Uh, uh, lijsttrekker geweest ook even van de VVD. U bent fractievoorzitter geweest. Uh, u bent minister geweest voor de VVD. En u was op een gegeven moment uh, altijd een, een, een dubbel lidmaatschap, VVD en D66. En u heeft de VVD afgezegd en ja. bij D66 bleven. Dat gebeurt in Nederland niet zo vaak dat prominente leden, we hebben het bij het CDA gezien, daar uh, zit het vol met prominente, ook al mastodonten genoemd. Maar niemand zegt li zijn lidmaatschap op een enkeling na op. U heeft dat wel gedaan. Waarom? Uh, ik vond dat uh, de VVD te ver ging uh, in de verkeerde richting op twee punten. Uh, de eerste aanleiding om kritisch lid te worden... was het voornemen om de ontwikkelingssamenwerking te halveren. Wat een aantal jaar geleden werd uh, geformuleerd. En de tweede aanleiding die bij mij de doorslag gaf was... drie keer achter elkaar kiezen voor samenwerking met de PVV... Een samenwerking die de VVD heel sterk afhankelijk heeft gemaakt van de PVV. En dat vind ik inhoudelijk en politiek-tactisch een verkeerde... Manoeuvre. Ja, Nu uitgerekend vandaag, we hebben de kranten al reeds doorgenomen, maar staat er toch een groot verhaal in de NRC. Uh, naar aanleiding van waarom de VVD uiteindelijk gekozen heeft voor deze combinatie met het CDA en de PVV en niet met Paars, waar men eigenlijk uh, heel ver mee was. En Paars had er ook, of liever gezegd, GroenLinks en de Partij van de Arbeid in D66 had er heel veel voor over om met de VVD te gaan uh, regeren. Um, is dat echt opzet geweest? We willen kost wat kost die PVV erbij halen. Ik denk dat bij de VVD-leiding... een afweging de doorslag heeft gegeven... Uh, op het punt van partijbelang. Um, ik denk dat men inschatte dat een kabinet... met de partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks... hen na een aantal jaren... Um, veel stemmen zou kunnen kosten. Uh, omdat zo'n kabinet een aantal terreinen zou hebben hervormd... waar een deel van het uh, VVD-electoraat uh, anders over denkt... en zijn belangen daardoor ziet aangetast. Inhoudelijk zou zo'n paarse combinatie volgens mij de juiste zijn geweest. Um, de VVD heeft toen gekozen, uh, vorig jaar... voor uh, samengaan met CDA en PVV... Um, omdat dat risico daar kleiner was voor de VVD. Maar de prijs van die keuze is uh, afhankelijkheid van de PVV. En um, enorm uitstel uh, van een groot aantal uh, besluiten die moeten worden genomen om Nederland op een aantal terreinen te moderniseren. Ja, maar nu, u suggereert daarmee uh, dat de, de, de VVD eigenlijk qua eigen ideeën. Uh, geremd wordt door de samenwerking met de PVV. Um, u heeft het lidmaatschap opgezegd... maar er zijn toch heel veel mensen in de VVD die net zo denken... of ongeveer net zo denken als u in het lidmaatschap niet uh, opzeggen. Waarom horen we die VVD'ers niet? Ik weet niet of er zoveel mensen zijn. Er zijn er een paar. Um, Gijs de Vries, de vroegere aanvoerder van de VVD-leden... van het Europese parlement, heeft ook het lidmaatschap opgezegd... En dat is geen onbelangrijke persoon. Um, de vroegere voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Wijsglas... heeft uh, duidelijke kritiek geuit, uh, maar is wel uh, binnen de partij gebleven. Um, ik constateer wel dat volgens een peiling ongeveer 55% van de VVD-kiezers... Uh, voor uh, de samenwerking met de PVV was. Dus uh, ik denk dat uh, deze politieke stroming daarover intern verdeeld is. Maar uh, het heeft mij wel verbaasd hoe weinig discussie er in de VVD is ja. geweest. Gaat de, de VVD daar uiteindelijk, denkt u, de prijs voor betalen? Op, niet op korte termijn, uh, maar ik vrees op lange termijn. Uh, op korte termijn gaat het de VVD naar Den Vlezen. Uh, de premier Mark Rutte uh, maakt een vlotte indruk. Uh, doet dat tot nu toe goed. De peilingen zijn uh, voor de VVD goed. Uh, ik denk dat de VVD hoopt uh, de wind uh, uit de zeilen te kunnen nemen van de PVV. Maar zo'n strategie betekent dat je dan... Uh, bepaalde punten van de PVV moet gaan nabootsen. Ja. Uh, en dat is gevaarlijk. En dat betekent in ieder geval een inhoudelijke prijs... die de partij moet uh, betalen. Betekent ook dat je um, je afhankelijk maakt... van het moment waarop de PVV de stekker uit dit kabinet ja. trekt. Want dat moeten we steeds beseffen. De PVV bepaalt hoe lang dit kabinet regeert... Vanaf het moment dat de oppositie het kabinet niet meer steunt. Waarmee u bedoelt? Als de Partij van de Arbeid en D66 en GroenLinks zich gezamenlijk kritisch opstellen tegen een belangrijk uh, voornemen van dit kabinet uh, uh. en dat vasthouden, is het afgelopen met deze coalitie. Ja, maar het opmerkelijke is nu juist dat deze partijen, GroenLinks uh, zou je kunnen zeggen voorop, uh, maar dan toch uh, ook gevolgd door D66 en de VVD... dat ze inderdaad heel kritisch zijn... maar toch steeds uh, uh, de coalitie overeind houden. Tot nu toe op twee belangrijke punten. Namelijk um, voor een deel van deze groepen... want de PvdA deed daar niet aan mee... het steunen van de politiemissie in Coendoes. Um, het niet doorgaan daarvan zou denk ik niet het einde van dit kabinet zijn geweest... Hmm. En nu is de grote kwestie, uh, steunt de oppositie uh, de Nederlands, het Nederlandse aandeel... in het Europese financiële steunpakket? Ja, nou dat is een goed voorbeeld om daar even een uh, Twitterbericht van Geert Wilders... de gedoogpartner even te citeren, van gisteren. Grieken blij... Rutte en de Jager blij. Gedoogpartner P van de A blij. Dubbele punt. 109 miljard euro extra voor de Grieken. Overigens, over die getallen is een hoop gedoe. Maar dat doet er even niet toe. Um, dat staat er ook niet in. He. Je mag morgen 140 tekens uh, opschrijven. Maar einde euro komt dichterbij. Uh, einde bericht, Twitterbericht van Geert Wilders. Dat is toch bijna cynisch te noemen als je uh, onderdeel uitmaakt van deze coalitie. Zijt als gedoogpartner. Ik denk dat uh, hij uh, beoogt dat uh, Griekenland uit uh, de Europese monetaire samenwerking wordt gezet. Um, en uh, ook geen steun wil geven aan de, de Nederlandse uh, deelneming aan het Europees Reddingsfonds. Maar wat zegt dat over de relatie uh, met deze coalitie? Um, dat die duurt uh, zolang het hem goed uitkomt. Um, want hij heeft wel grote invloed erop, maar geen enkele verantwoordelijkheid ervoor ja. uh, neemt hij. En ziet u dan uh, de eindigheid uh, van die zeker, relatie? Zeker, dat is uh, een kernprobleem van deze coalitie. Ja, en uh, dit kan hoog oplopen, want. Um, de steun uh, voor Europese landen die in financiële problemen zijn... Uh, dat is nog lang niet uh, achter de rug. Dat is nog lang niet afgelopen. Ja. Uh, het is inmiddels uh, half twaalf. We praten met uh, oud-politicus, oud-minister van Defensie, Joris Voorhoeven. We hebben iets eerder uh, in deze uitzending aangekondigd... dat er om half twaalf uh, weer nader bericht zou komen over het drama in Noorwegen. Maar er is geen nieuwe nieuws te melden. Als dat er wel is, dan zal dat uh, onmiddellijk in deze uitzending... Uh, aan de orde komen. Meneer Voorhoeven, uh, u bent oud-politicus. U bent uh, uh, heel kritisch over de partij waar u eigenlijk in groot gebracht bent geworden en waar u minister voor was. Uh, u heeft een. Uh een boek geschreven uh, uh, met als titel Negen Plagen Tegelijk. Uh, dat gaat niet over de opgewektheid van het bestaan... maar dat alles wat wij uh, vrezen. Maar daar komen we zo nader over te spreken. Maar wat opvalt is, u hoort tot een groep oud-politici... zoals uh, Van Acht en, en Veerman... en oud-minister van Buitenlandse Zaken van de Broek. Uh, van Ekelen kunnen we ook nog uh, noemen. Uh, nog steeds VVD. Die opeens allemaal heel anders en veel kritischer denken over de toestand in de wereld... dan toen zij aan de touwtjes trokken. Waar komt dat door? Uh, ieder van de, de u genoemde legt zo zijn eigen uh, weg af. Uh, ik ben uh, in de loop der jaren steeds bezorgder geworden... over een aantal lange termijn ontwikkelingen. Die heb ik in dit boek uh, met elkaar geconfronteerd. Uh, uh, de... De wijze waarop een aantal lange termijn bedreigingen elkaar versterken is verontrustend. En dat leidt tot de conclusie dat ander en veel effectiever beleid nodig is. Na je ervaring in de politiek. En zeker in mijn geval omdat ik door ben gegaan met die vraagstukken als onderzoeker. Kom je tot inzichten dat een aantal dingen toch veel uh, steviger moeten worden aangepakt. Ja, maar ik bedoel eigenlijk met de vraag... dat je als je aan de touwtjes trekt, als je minister bent... dan krijg je niet inzicht hoe je het zou moeten doen. Dat doe je niet. Maar als je uh, niet meer de baas bent... dan ga je uiteindelijk doen wat je had willen doen toen je minister was. Het verschil Daar tussen... Daar zitten de elementen in, dat bedoel ik eigenlijk... Ja. op een wat ingewikkelde manier te zeggen van hypocrisie? Uh, nee, dat kan... Dat kan, dat is een andere om te beoordelen. Uh, er is een groot verschil tussen het analyseren en uh, opschrijven... of vertellen hoe het zou moeten, en het in de praktijk doen. Omdat uh, als je als politicus in de praktijk staat, het niet altijd... En, gaat om de vraag wat er eigenlijk gedaan zou moeten worden... maar hoe je in hemelsnaam steun krijgt om een deel van wat je wil te bereiken. Ja, maar... en, en het verzamelen, mijn ervaring is... het verzamelen van voldoende steun om concrete maatregelen te nemen... Uh, vraagt vaak uh, 90% van je tijd. Uh, ook omdat de eigen kring vaak zo verdeeld is. Maar goed, met dat... Uh anders denken en dat ook uiten dan toen je aan de macht was. Ik heb het al gezegd, Van der Broek, u, andere, premier Lubbers... oud-premier Lubbers niet te vergeten. Die hoort ook in deze rij thuis. Voeden die dan niet eigenlijk het, het wantrouwen bij de burger in de politiek? Want die kan ook zeggen, ja, hallo, nou zijn ze pensionado... en nou weten ze allemaal precies hoe het moet met toen... Um, ik denk niet dat men het zo negatief hoeft te interpreteren. Je kunt ook zeggen: uh, wijsheid komt met de jaren. Um, mensen verwerken uh, hun ervaring, uh, en het is niet verstandig lijkt me om ervaring van mensen die op een bepaald terrein lang werkzaam zijn geweest... zomaar terzijde te schuiven uh, als dat uh, van mastodonten. Mastodonten waren overigens zeer vasthoudende uh, uh, sterke dieren. Uh, dus uh, de term, daar heb ik geen bezwaar tegen. Um, er is een, um, een tweede aspect. Uh, de een um, verandert geleidelijk van opvatting. De, de, de andere maakt een soort cirkelontwikkeling door. Ik ben eigenlijk weer terug bij de overtuigingen... wat betreft prioriteiten die ik had in het begin van mijn politieke werk... toen ik lid van D66 was en zeer internationalistisch. Ik ben vanaf het midden van de jaren zeventig aan een periode begonnen waarin ik veel meer nadruk legde... op economische uh, vereisten van het beleid. Um, en heb die na een periode van uh, 30 jaar... eigenlijk weer meer in evenwicht gebracht... met allerlei niet-economische vereisten. Uh, bovendien werd ik... Uh, dan in negatieve zin geholpen door ontwikkelingen in de VVD... dat ik vond dat de VVD het liberalisme verkeerd is gaan interpreteren. En uh, te weinig nadruk legt op een aantal niet-economische rechten van de mens. We praten zo verder. See the nation through the people's eyes. See tears that flow like rivers from the skies, and where it seems they're only borderline. cry Matta Fix, Living Darfur. Of liever gezegd eigenlijk niet leven in Darfur. Daar gaat het uh, meer over. Dat is een uh, duo uit Londen um, die dat zong. Um, um, meneer Voorhoeven, ja, Darfur, uh, het woord valt al. We hebben het nu over uh, Somalië. Um, waar een enorme hongersnood is. En een, uh, een, een, uh, de Verenigde Naties ook spreken over een, uh, een ramp... Um, de afgelopen dagen is in Brussel uh, tenminste 109 miljard. Ik heb een getal al eerder genoemd dat er een hoop verwarring over is. Maar in ieder geval, miljarden gaan uh, in een potje om uh, Griekenland overeind te houden. En er zijn ook mensen die zeggen: uh, is er niet wat geld beschikbaar voor uh, Somalië, voor de hongersnood? En het enige waar de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken mee komt is met een oproep aan ons om geld te storten, want hij heeft geen geld meer over. Is dat niet precies de kern van het probleem... wat u ook in uw boek Negen Plagen tegelijk beschrijft? Het gaat uh, uiteindelijk om prioriteiten. Uh, de ernst van de situatie in dat deel van Afrika, uh, Oost-Afrika, de Hoorn... Uh, is natuurlijk vele malen groter dan uh, in Griekenland of in Europa... Um, in Afrika worden daar nu ongeveer 10, uh, 10 miljoen mensen uh, bedreigd... Uh, door hongersnood. Um, naar verwachting kunnen er ongeveer uh, een half miljoen kinderen uh, overlijden... Binnen, binnenkort door gebrek aan voedsel. Dat is nu vele malen ernstiger. Um, en uh, wat je keer op keer ziet... Het ging er niet over in Brussel, hoor. Nee, nee. Het, wat je keer op keer ziet... is dat uh, de politieke besluitvorming gaat over... Um, Dingen die uh, direct het nationaal uh, belang en het economisch belang uh, bedreigen. Um, en de rest uh, wordt eigenlijk een beetje aan zichzelf overgelaten. Um, de wereld is ongelooflijk ongelijk economisch. Uh, armoede en honger zijn een heel groot probleem. Eén op de zeven mensen uh, in, in de wereld leidt dagelijks honger. Um, en... Wat nou beide onderwerpen zo'n eurotop en de honger met elkaar verbindt... is dat er voor het ene altijd enorme bedragen kunnen worden gevonden. Uh, de bankencrisis, de financiële crisis van 2008, of nu Griekenland. En voor um, doeltreffende ontwikkelingssamenwerking... en het uh, voorkomen van honger is het altijd schrapen... Uh, en van de ene crisis naar de andere voortgaan. Waar komt dat dan door? Schrik dat... genomen hebben wij natuurlijk geld genoeg. Ja, geld is, uh, is er in overvloed in een, in een rijke uh, uh, wereld. En zeker in de rijke landen. Uh, en geld is een ander woord voor prioriteit. Uh, als ieder voor zichzelf zegt, daar heb ik geen geld voor, bedoelt uh, diegene... Uh, dat heeft bij mij geen voorrang. Uh, na de beurzencrisis uh, werd uh, meer dan duizend miljard euro gevonden... om de banken overeind te helpen via garanties. De totale ontwikkelingssamenwerking in de wereld van alle rijke landen... aan de allerarmste landen is maar ongeveer een tiende van dat bedrag op jaarbasis. Uh, daaruit blijkt wat in feite de prioriteiten zijn... Ja, maar wat betekent dat dan? Welke conclusie dat we trekt veel u dan? Meer, ja, dat we veel meer zouden kunnen en horen te doen. En waarom doen we dat aan, dan niet? Um, omdat het uh, niet direct het uh, belang, het korte termijn eigen belang... Uh, van de welvarende staten treft. Ja, maar u zegt dat feitelijk ook uh, tegen de kiezer. Want uh, heel veel kiezers stemmen op partijen... die dus die ontwikkelingssamenwerking eigenlijk willen schrappen. Um, nog steeds blijkt dat ongeveer twee derde van de Nederlandse uh, ondervraagden vinden... dat er meer aan armoedebestrijding zou moeten worden gedaan. En ik vind dat veel politici uh, die bereidheid onvoldoende benutten. En uh, een, een negatieve sfeer creëren over ontwikkelingssamenwerking. Uh, er wordt in ontwikkelingssamenwerking vreselijk veel goeds gedaan... Heel veel dingen gaan uitstekend. Um, dat is dan... Iets wat men constateert, maar verder niet bij stilstaat... en haalt dan alleen een aantal negatieve dingen eruit. Want overal eh, mislukt wel eens wat. Eh, ook in ons land mislukken soms grote dingen... Eh, waar dan verder geen schande van wordt gesproken. Als dat in de ontwikkelingssamenwerking is... Eh, wordt er wel schande van gesproken. Eh, er zou veel meer kunnen gebeuren. En politici, eh, ook in het centrum en ook van de rechterzijde... zouden veel meer de steun van kiezers... Uh, voor het lenigen van nood in de rest van de wereld kunnen mobiliseren. Ja, hoe noemt u dan politici die dan toch op zo'n post gaan zitten... dit wetende en niets doen? Uh, nalatig. Nalatig. Um, je dus, zou sterkere termen kunnen gebruiken. Um, daarmee zegt u feite dat uh, de, de heer Knapen, die verantwoordelijk hiervoor is... van het CDA, is wat u nu zegt... Ik stel er niet een persoon nu voor ja. verantwoordelijk. Het, uh, het woord gaat... gebruikt u wel. Ja, maar het... het woord was... Maar het gaat uh, om... Het woord was nalatig. Het gaat om het regeerakkoord. En het gaat om het gedachtegoed van uh, met name twee partijen. Uh, PVV en VVD. Die de beuk in de ontwikkelingssamenwerking wilden zetten. En daar tot op zekere hoogte in slagen... Uh, omdat de ontwikkelingssamenwerking van Nederland wordt verlaagd... van 0,8% van het nationaal inkomen naar 0,7%. Ja, maar die derde die... partij, die u dan even niet noemt... maar waar meneer Knapen lid van is, ja. die ondersteunt dat. Sterker nog, die voert het uit. Hè? Die heeft dat geaccepteerd, uh, omdat dat het regeerakkoord uh, was. De heer Knapen heeft uh, volgens mij zijn hart op de goede plaats. Hij heeft ook een bedrag toegezegd uit de overheidsbegroting voor de hulp aan Afrika. Hij gaat altijd op reis zonder portemonnee. Het is, uh, nou, hij heeft in dit geval uh, uh, een paar miljoen toegezegd. Maar het is bij elkaar uh, uh, allemaal nog te weinig. En ik zou graag zien dat de begroting voor ontwikkelingssamenwerking uh, zou toenemen, want er is op dat terrein juist uh, steeds meer te doen in plaats van minder, zeker als je kijkt naar de klimaatproblematiek en de vluchtelingenproblematiek. Ja, daar noemt u ook twee uh, aardige punten. De vluchtelingenproblematiek praten over het asielbeleid en over het toelaten van mensen. Deze regering valt op dit moment vooral op. Hoe krijgen we ze het land uit? Die is veel uh, strikter en negatiever... Uh... Dat uh, lost uh, voor de lange termijn niets op... want de vluchtelingen- en migratieproblematiek zal alleen maar groeien. In, in het boek wat u uh, aanhaalde... Uh, reken ik voor dat we naar een verdubbeling van de internationale migratie gaan. Onder andere... Uh, door de opwarming van het klimaat. Ja, daar trekt u een combinatie he, van al, al, al die effecten. Ook uh, uh, de, het gebrek aan geboortebeperking. He, of liever gezegd de bevolkingsgroei betrekt u daarbij. Allemaal uh, plagen uh, uh, tegelijk. Even los van het feit of je natuurlijk het geboren worden tot een plaag mag rekenen. Maar in brede verband is het natuurlijk wel lastig, geloof ik. En zo bedoelt u het toch wel? Waar he? het om gaat is dat er veel kinderen worden geboren in situaties waarin zij niet gewenst zijn: waarin ze niet worden verzorgd, geen onderwijs krijgen, onvoldoende voedsel, onvoldoende medische zorg. En die kinderen sterven zeer snel. En op dat gebied kun je dus ontzettend veel leed voorkomen. Veel menselijk, jong menselijk leed door eh, goede seksuele voorlichting en daarbij horen de middelen voor geboortebeperking in de ontwikkelingssamenwerking sterk naar voren te schuiven. Eh, ik stel tot mijn genoegen vast dat de heer Knapen eh, dat als een van zijn prioriteiten eh, heeft aangevoerd. Ja, dat wel, maar eh, strikt genomen qua geld. En qua specifieke aandacht zijn op al die punten, ook als je migratie hebt... het zijn allemaal geen klimaatsverandering. Uh, bedoel, we verbreden de wegen in plaats van ze te versmallen. We mogen ja. harder rijden in plaats van langzamer. Al die standpunten van u zijn, uh, nou, ik zou bijna zeggen, nog linkser dan D66. U moet eigenlijk uh, weer een nieuw lidmaatschap aangaan. Dat lijkt me niet nodig. Ik vind dat D66 een, een goede internationalis, eh, internationalistische politiek voert... en zich krachtig inzet voor de ontwikkelingssamenwerking. Um, er is nog meer nodig... Uh, dan uh, alleen maar het weer verhogen van de ontwikkelingssamenwerking. Uh, want uh, voor het aanpakken van de klimaatproblematiek... en de milieuproblematiek in de, in de wereld... Uh, zijn zeer grote inspanningen nodig. En dus ook zeer grote bedragen. Ja, wat ik nou niet begrijp is dat wat u uh, allemaal zegt... Uh, uh, dat is goed te volgen en uh, te snappen ook. En... Uh, het kabinet en de mensen die daarin zitten... en de premier in het bijzonder, die zijn niet dom. En die, de meeste van hen kent u goed. Rutte uh, zeker. Wilders trouwens ook, denk ik. Um, uh, waarom denken zij er zoveel anders dan u? Um, zij zijn gericht, uh, sommigen in, in het bijzonder... van degene die u noemt, op um, peilingen op korte termijn... Um, en zij hopen dat die omhoog gaan eh, ten gunste van hen... door vooral het korte termijn eigenbelang van mensen te benadrukken. Als je mensen aanspreekt op hun lange termijn verlichte eigenbelang... krijg je een heel ander beleid. Dus eh, dat is ook het pleidooi van het, van het boek. Eh, steeds uitleggen, dat moet je als politicus doen... En ook als niet-politicus, steeds uitleggen waar eigenlijk ons eigen belang ligt op ja, maar, de lange termijn. Maar bedoelt u eigenlijk ook te zeggen dat, uh, laten we de premier als voorbeeld maar nemen, uh, en VVD-leider Mark Rutte. Dat als Mark Rutte uh, zou merken dat het publiek eigenlijk best wel uh, wat voelt om deze onderwerpen aan te pakken, de bevolkingsgroei, klimaat, migratie, dan in een andere zin dan nu, um, uh, ontwikkelingssamenwerking, meer geld. Dat hij dan opeens van mening zou veranderen? Ik kan hem van harte aanbevelen op die onderwerpen de nadruk te gaan leggen. Hij is in de verkiezingscampagne van de VVD um, vorig jaar en ook de afgelopen jaren um, heel erg op uh, korte termijn economische aspecten gaan hameren. Ja, maar u, u snapt wat ik bedoel. Hè? De kiezer, ja. uh, de vraag is: wie is er het eerst? Uh, is het eerst de politicus die het voorstelt en de kiezer wordt enthousiast daarvoor? Of denkt de kiezer zo en de politicus pas zich daarbij aan omdat hij bang is zetels te verliezen. Allebei gebeurt. Het laatste is niet bijzonder moedig. Uh, wat moedig en noodzakelijk is... is uh, beginnen als politicus met uiteen te zetten wat je vindt dat nodig is. En daar dan steun voor zien te verwerven. En uh, dat kan. Uh, je ziet een aantal voorbeelden van politici die daarin slagen... Uh, ook in het buitenland. Uh, die, wat schematisch gezegd kun je zeggen... er zijn twee manieren om mensen te mobiliseren voor de politiek. Je kunt uh, mobiliseren op basis van vrees. Vrees voor dingen uh, die uh, achteruit gaan. Vrees voor uh, rampen. Vrees voor buitenlanders. Uh, vrees voor uh, belastingen. Uh, en je kunt uh, mobiliseren op basis van realistische hoop. Dus uh, schetsen hoe problemen kunnen worden aangepakt. Ja, daar heb je dus politieke moed voor nodig. Ja. ja. En uh, uh, waar plaatst u dan de premier uh, wat dit betreft? Welk woord past dan bij hem? Um, ik denk iets meer vrees dan hoop. Uh, hij heeft... Uh, in... En het woordje moed komt bij u... Uh naar voren als u aan hem denkt? Ja, ik, ik moet niet uh, het, uh, een soort morele balans van een politicus uh, opmaken. Op dat, dat, dat is niet aan mij. Maar dat... doet u wel een moreel beroep? Ik of? zou graag zien dat uh, de premier en, en vele andere politici... zich meer inzetten voor wat op lange termijn nodig is. Ja. En, en dus uh, ook... Uh, aan de kiezer uh, schetsen wat er allemaal kan worden veranderd uh, als we ons daar uh, in overgrote meerderheid voor inzetten. Ja, en denkt u dan ook aan wat we de afgelopen dagen op het nieuws uitvoerig hebben gezien over Europa, dat je ook eerlijker moet zijn over Europa door te zeggen: eerder meer samenwerken dan minder? Precies. We hebben een versterking van Europa nodig. Dat is in het directe eigen belang van Nederland. Uh, we hebben een beter Europees financieel beleid nodig. We zitten gezamenlijk in een schuit in de mondiale economie. Als er een lek in dat schip is, kun je zeggen... Uh, daar heb ik niks mee te maken, uh, daar doe ik niks aan. Dan gaat het schip ten onder. Je kunt ook proberen gezamenlijk dat lek te dichten. Um, en dat laatste is natuurlijk het belangrijkste en, en het, het handigste... om je samen in te spannen met alle andere Europese uh, regeringsleiders... voor uh, een steviger Europees financieel beleid. Ja. Ziet u uh, dit kabinet uh, die koers uitgaan? Um, stapje voor stapje. Uh, want het kabinet heeft zich geschaard... achter de uh, besluitvorming van de laatste dagen. Uh, we moeten nu zien uh, of het kabinet... die stapsgewijze ontwikkeling verder voortzet. Um, we hebben meer Europees financieel be uh, beleid nodig. Dat zal door enkele partijen in de Tweede Kamer uh, niet worden omarmd. maar. Uh, ik denk wel dat er een, een behoorlijke meerderheid voor zal zijn. Ja. Wil ik nog uh, één punt waar u toch volgens mij in uw leven na 1995 elke dag mee naar bed gaat en ook mee wakker wordt. En dan bedoel ik natuurlijk de oorlog in Bosnië en Srebrenica. Ja. Uh, ik zeg niks te veel geloof ik hè? Zo is het. Er ja. um, is laatst een uitspraak geweest van een rechter... naar aanleiding van een proces aangespannen door uh, uh, slachtoffers... Uh, of uh, nabestaanden van slachtoffers in Sobredica. Die, uh, uh, die uitspraak die komt erop neer dat Nederland in, uh, in zekere zin... Uh, aansprakelijk is voor het lot wat mensen daar is overkomen. Ik zeg het een beetje algemeen, maar u weet wat ik bedoel. Ja. Ja. Dat is een uitspraak die u volgens mij uh, heeft gevreesd of vreest? Nee, nee uh, ik heb me met uh, die uitspraak niet bemoeid. Ik ben in het begin van uh, dit uh, juridisch proces gehoord uh, als uh, getuige in zaken de besluitvorming. Uh, de... Uh, uitspraak nu is een uh, nieuwe wending in de juridische interpretatie... Uh, van, uh, aansprakelijkheid. van aansprakelijkheid uh, voor dingen uh, die uh, daar zijn uh, misgegaan. Ik heb mij met opzet van uh, verdere commentaar daarop onthouden... want ik vind dat dat niet aan mij is. Het is uh, nog steeds... Uh, uh, een onderwerp waar juristen zich over beraden, omdat de staat ook cassatie uh, uh, misschien overweegt. Ik weet niet wat er in de boezem van de juristen van de regering nou over wordt uh, gezegd. Maar je kan zich voorstellen dat de regering daarvoor nog verder wil procederen. Ik weet niet of dat verstandig is. En ik moet daar ook niks over zeggen. Mm. Uh, dat, dat is aan hen... Uh, omdat... Maar ik moet, moet, in, in zoverre u onderbrekend... u heeft zelf altijd wel gezegd, terugkijkend op uh, Srebrenica, dat uh, niet uh, Nederland als zodanig aansprakelijk gesteld kan worden... voor wat er allemaal gebeurd is. Kijk, de verantwoordelijkheid voor de massamoorden... ligt bij degene die ze hebben gepleegd. Um, de Nederlandse militairen die uh, onder gezag van de Verenigde Naties... en onder bevel van Franse en Britse generaals in uh, Bosnië... hun taak deden als VN-blauwhelmen. Um, die Nederlandse verantwoordelijkheid is uh, beperkt. Ik ben nooit weggelopen voor de ministeriële verantwoordelijkheid... die je als minister hebt uh, voor militairen van Nederlandse nationaliteit die internationaal functioneren. Maar Nederland had geen bevel over deze mensen. De vraag die nu in uh, het gerechtshof van de orde was, is uh, of de uh, officieren die aanwezig waren in Srebrenica... niet meer hadden kunnen doen voor het beschermen van uh, een aantal... Uh, Mensen die daar nu zijn overleden. Begrijpt u de nabestaanden dat zij dat hebben gedaan... om dat helder te krijgen voor de rechter? Jazeker. En zou u zich voor kunnen stellen dat er meer nabestaanden zijn... die dat nog scherper en voor nog meer mensen op tafel zouden willen krijgen? Zeker. Dat proces zal ook doorgaan. Ja. Wat weten wij over deze zaak nog steeds niet waar u zich over verbaast? Um... Ik weet niet of ik met die vraag veel kan. Ik, ik geloof dat uh, heel goed uit de doeken is gedaan... wat de Nederlandse uh, betrokkenen en uh, Nederlandse instanties en militairen... weten en wisten uh, van die hele afgrijzelijke ontwikkeling. Um, naar mijn indruk, uh, en dat is meer dan indruk, hmm. ik, ik heb... Uh, de stellige overtuiging, uh, ik heb ook de bewijzen daarvan gezien... dat er uh, twee grote landen zijn lid van de Veiligheidsraad... Uh, die um, de Servische verovering van Srebrenica uh, zagen aankomen... en hebben besloten daar niets aan te doen... Um, maar ook dat heb ik al eens in de media uiteengezet. Dus ja. dat is geen nieuws, maar het is wel een belangrijk gegeven... bij de interpretatie van het hele drama. Oké, okay. feit is in elk geval dat uh, de meest gezochte uh, uh, uh, oorlogsmisdadigers... inmiddels al wel in Den Haag zitten. Gelukkig. Dank, uh, Joris Voorhoeven. Uh, voor meer informatie over Troskamerbreed uh, bezoek onze site troskamerbreed.nl. De redactie van deze uitzending deden Roedien Aksendis.wittenman... techniek Geert Kamer. Zometeen nos met het nieuws en met meer nieuws over Noorwegen. En daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos... en een kwart over 1, in Bedrijf. Dit was het. Tot volgende week. Dag. Ingen zal voor bombos till No one will bomb us ingen to silence. Het zijn vreselijke beelden die je ziet van het eiland Uteje. we een, som ik uh, had hun en dan. En één som het ons No one will shoot us ingen to silence.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 Morgen in de slotaflevering van het Filosofisch Quintet zijn democratie en rechtsstaat met elkaar in botsing gekomen. Daarover praten Ad en ik met vicepresident van de Raad van State Tjenk Willink, hoogleraar Mensenrechten Hiers Ballin en essayist Bas Heijnen. Zondagmiddag om 5.12 bij Omroep Human op Nederland 1, het Filosofisch Quintet. Macro Megamania, Levi's 501 en 506 4999. Dit is Radio 1.